Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk we het luisteren. zitten zit in Café Libertaria met op dit moment uh, Peter en ik, Johan. Uh, Zometeen hebben we nog heel even Joshi en uh, wellicht schuiven nog andere mensen aan, je weet maar nooit. Uh, ja, laten we beginnen met de goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, laten we beginnen met de staatsschuldmeter. is weer een paar miljoentjes omlaag gegaan. Hij staat op dit moment op 397,3 miljard in het rood. Ja. En dan hebben we de marijuana-index. Hoe Umlaag. high is de index? <laughs> Hoe high is hij? Ja, hij is een beetje omhoog gegaan en weer omlaag en omhoog en omlaag. Uh, hij staat uh, op dit moment op uh, 211,24. Ja, hebben we de goud en de olie. Misschien nog de zilver, als dat uh, wat interessants heeft gedaan. Ja, dat is wel interessant, ja. Uh, om te beginnen olie, dus flink gedaald. 52,22 dollar nou. Dus uh, ja, vanaf de 60 is het toch een stuk teruggekomen. Maar ja, het lijkt erop dat de economie wel wat aan het vertragen is overal. En uh, vanuit ook dat Trump hard roept om allerlei renteverlagingen. En de beurs ook een grote schuiver maakte. Uh, maar dat komt ten goede aan goud. Die is uh, nou door de 1500 gegaan. 1510 staat hier nou dollar per ounce. En zilver is ook door de 17 gegaan. Dus al de, ja, de edelmetalen doen het goed. Ja, natuurlijk ook die handelsoorlog met China is weer verder toegenomen. Trump beschuldigde China van de uh, van valutamanipulatie. Mm. Het is nou een officieel een valutamanipulator de Chinezen. Omdat Chinese munt die was door de zeven heen gezakt, dat op zich helemaal niet zo laag is. Want het was geloof ik bij het aantreden van Tom, Trump was het ook zeven. Of in dezelfde orde van grootte in ieder geval. Dus het is niet zo heel gek. Dat, uh, eigenlijk, eigenlijk was het meer dat China niet interveneerde om hem omhoog te houden dat hij omlaag ging. Hm. Maar er werd gelijk, ja. Trump die zegt, roept hij uit: Ja, iedereen maakt zijn munt maar zwak. En hij ziet dat als een voordeel, dat je daar een voordeel van hebt. Want eigenlijk krijgt iedereen in het land een collectieve loonsverlaging als je munt omlaag gaat. En dan kan je beter exporteren en minder makkelijk importeren. En hij ziet dat als uh, iets ja, wat uh, gunstig is. Als je veel exporteert en weinig importeert. Dus uh, ja, dat, uh, het is natuurlijk een beetje raar. Want als je kijkt, als je dat vergelijkt met een stad in de VS, neemt, of een, uh, elke willekeurige stad, als je Amsterdam neemt dan heeft dat ook eigenlijk een handelstekort met de rest van het land. Want er wordt veel meer goederen geïmporteerd dan er, dan er geëxporteerd worden. Op zich is dat, hoeft dat geen ramp te zijn. Maar ja, dat, het lijkt er dus op dat uiteindelijk eh, Trump wel zijn zin gaat krijgen dat die dollar ook omlaag gaat. En daar zie je... Nou, hij zit al te zeggen tegen Powell van ja, zie je wel even de centrale bankdirecteur, Powell. Dat zie je wel, heeft de rente veel te weinig verlaagd, had veel meer moeten doen. En uh, hij wil gewoon die dollar omlaag drukken. En ja, dat uh, komt natuurlijk ten goede van allerlei uh, beschermingsmiddelen tegen een devaluerende dollar. En dat zijn goud en zilver. Oh. Goud heeft al nieuwe all-time highs neergezet in veel valuta, hè? Australische dollar, Nieuw-Zeelandse dollar de Canadese dollar, daar staat het allemaal oh, op, op all-time highs. Alleen in de euro en de dollar staan nog niet op all-time highs, maar het is best wel te verwachten dat, dat, daar, dat het daar ook naar een all-time high weer gaat. Dat komt eigenlijk omdat de, de, de waarde van anders was in die tijd. Ja, toen, de, toen die uh, goudprijs op 1900 stond, was de Australische dollar veel hoger, en Nieuw-Zeelandse dollar ook. En Nieuw-Zeelandse dollar maakte vandaag weer een enorme schuiver, omdat uh, de centrale bank opeens besloot rente met uh, een half naar beneden te doen. Dus toen, uh, toen, toen vloog de, de munt weer omlaag. Maar die munten zijn, die zijn een stuk zwakker. Oh. En uh, nou ja, dat, uh, dat is eigenlijk de euro en de dollar zijn nog redelijk sterk gebleven vergeleken bij die munten. Maar als mm. die, als die uh, ja, dat zie je, al die presidenten en die willen die munten ook allemaal omlaag drukken. Dan, uh, dan verwacht ik dat goud inderdaad ook, uh, en er zijn ook al banken geweest die hebben al gezegd dat dat goudprijs waarschijnlijk in de 2500 dollar gaat. als het uh, als dit allemaal doorgaat, en ja, waarom zou dat niet gebeuren? Hm, dat is vooral is. Ja, ik denk dat er uh, ja, een aantal hedges zijn tegen, tegen valuta-devaluatie. En, en goud en zilver zijn daar twee uh, belangrijke van. Uh, het lijkt een uh, beetje op dat Bitcoin ook die kant, uh, die rol een beetje inneemt. Ja. ja, over Bitcoin gesproken. Um, ja, die is uh, een beetje gestegen. Die staat nu op uh, 10.000. Ja, dat zeggen zich tien eurotjes. Nou, ja. dat is wel aardig gestegen, toch? Ja, ja, ja, ja. ja. Mm. Vorige week stond hij nog op, uh, nou uh, ja, dat is uh, inderdaad wel duizendje omhoog. <laughs> ja. In een week. In een week. In van, week. Uh, <laughs> ja, dat is uh, wel aardig, ja. <laughs> ja. Dat doet weer denken aan 2017, ja. <laughs> nou ja, toch is de gekte nog niet zo, zo enorm als toen, denk ik. Ja, misschien hoeft uh, McAfee zijn uh, lul toch nog niet op te eten over, uh, over een jaartje. Hè? Ja. <laughs> Dat ziet er zwaar uit. <laughs> dan moet hij wel heel erg omhoog kruipen, maar ja, goed. Uh, ja. Um, ja, dan gaan we naar nieuwsberichten. Uh, maar eerst gaan we nog heel even naar, uh, naar onze crypto-correspondent uh, Yoshi luisteren. Schakelen we nu even over naar uh, Lieberland, of althans in de buurt van. In de, de, de buurt Lieberland. van Johan. In de buurt, uh, je kan er stenen naartoe werpen, <laughs> als je ver genoeg ja, gooit. Ja, tuf <laughs> afstand, zeg <denk> ik altijd. <laughs> ja, nee goed, uh, ja, je had uh, wat uh, EFL nieuws uh, dus daar heb ik je even erin gegooid. Want uh, er zou, uh, ja. zou iets gebeuren, hè, je werd vor vorige week gemeld. Ja, bedankt Johan voor de uitnodiging wederom. Ik had een hele drukke week, dus alleen even een kort itempje inderdaad. Maar we hebben een uh, nieuwe markt gelanceerd. We hebben de Initial Euro Offering, Johan. De EFL okay. bestaat nou vijf jaar, maar we hebben nog nooit tegen een euro verhandeld. We zijn nog nooit tegen een euro verhandeld. En sinds deze week nu wel. Dus we hebben voor het eerst een markt in euro's. Er zit ook een markt bij voor uh, de NLG, voor de gulden. Dat is ook een cryptomunt. Die is vast wel eens een keer besproken. Tenminste, ik mag aannemen dat ik dat. Ja, daarom. Dat mensen er wel eens van op de hoogte dus zijn gesteld. Ja. Dus die worden nu tegen elkaar uh, verhandeld. En dat is uh, sinds dinsdag. Uh, moet ik heel even de datum erbij noemen? Dinsdag de 6e. Ja. Is dat uh, 6 augustus? Is dat nu aangevangen en ik zal heel even voor jou wat cijfers noemen, want dat vind jij natuurlijk altijd fijn om te horen. En wie had weer wat uh, om op aftrekken? Ik, ik zag hem inderdaad een beetje omhoog krabbelen. In de, in de afgelopen 24 uur is er nu een grove, grove schatting, want, uh, maar laten we zeggen 650 euro aan omzet op de nieuwe beurs. En als je dus nagaat. Dat de, dat de omzet in i-gulden gemiddeld eh, nou ja, rond de 100 euro altijd lag... dan is het best wel uh, een stijging. Dus Deze beurs is net nieuw, dus dat hoeft niet te betekenen dat het nou ineens... Hè, dat is een beetje bij een net nieuwe beurs met net nieuwe valuta pers of hoe zeg je dat, met, hè, dus dat er nu uh, euro's en, en met gulden gehandeld kan worden. Dat geeft dan in het begin even wat meer animo om te handelen. Maar uh, we zullen zien over een weekje, hopelijk gaat het iedere dag een beetje... Meer, hè? Een beetje ja. meer, een beetje meer volume. En dan, uh, ja, als het volume omhoog gaat, Johan, dan moet eigenlijk de prijs van zo'n e-gulden meegaan. Want de, zodra het gaat circuleren, het, het heeft het heeft echt vijf jaar lang, ja, af en toe door mij eens een keer uh, een oproep op vrijheidsradio, maar eigenlijk zijn de mensen vrij uh, uh, uh, beperkt uh, uh, dat ze meedoen. En, we hebben nu sinds vorige week hebben we dus, er is een journalist die wel eens op BNR is gekomen, uh, die, heet, die heeft een bedrijf en dat heet Cryptoplichters, Cryptoplichters. die schrijft dus, uh, die schrijft dus uh, meningen over cryptogeldprojecten en dan probeert hij de rotte appels tussenuit te halen. En nou heeft hij van de week heeft hij de i gulden uh, want ik heb hem natuurlijk gevonden. Ik, zag die, ik heb een stukje tekst van hem gelezen en toen heb ik hem benaderd. En toen heb ik hem verteld over de i gulden Dus die heeft van de week een, uh, een artikel erover ge geschreven wat vrij positief was. En ik heb ook nog... ...contact weten te maken met Ad Broeren... ...die is sinds kort onze vriend... ...en die is momenteel aan het kijken... ...of zo'n e i-gulde iets is... ...waar hij zich positief over uit kan spreken. Dus Oké, okay, uh, waar kennen we Ad Broeren ook weer van? Ja, Ad Broeren heeft een aantal boeken geschreven... Uh, ...geld in de bijrol is er een van... ...en uh, geld komt uit het niets... ...is er een andere... ...en uh, hij is een uh, econoom die... Uh, ...ja, een... Uh, een ander geldsysteem en, en, en, en voornamelijk uh, waarschuwt voor uh, pensioengaten. Uh, uh, hij moet vooral voor zichzelf spreken, dus ik ga niet zeggen wat Al Broeren belangrijk vindt. Oh, okay. uh, maar het is niet van de econoom die, die boeken daarover schrijft. Hij heeft een tijdje met uh, ons geld meegewandeld, met ons geldpunt nu. Uh, maar daar is hij op een gegeven moment van afgestapt toen hij erachter kwam dat het. Ja, alleen maar praten was en hij wat wilde doen. En um, nou ja, e-gulden is natuurlijk 100% doen. Dat is nu vijf jaar zijn we aan het doen. En uh, ja, ik denk dat, dat we daar een, hè, een, een, een mooi statement mee kunnen maken naar Nederland. Voor iedereen die niet snapt wat crypto is, om, om die met een e-gulden te laten duidelijk maken dat er toch wel een urgentie achter zit om het maar zo uit te drukken. Hey, nou goed. Ja. In ieder geval, er zijn een hoop dingen aan de gang, Johan. Dus ik had een hele drukke week. En uh, vandaar dat ik even zei: van nou, ik doe het even wat korter met vrijheid radio. Want alles. We hebben hier volgende week met Lieberland, want dat loopt ook allemaal lekker door. Hebben we een, uh, een groot feest? Mm -hmm. um, want uh, er gaat mogelijk een vliegveld gekocht worden. Uh, okay. Maar goed, dat. Uh, dat zijn altijd leuke verhalen. Ik moet het heel even, voordat ik het echt als nieuws ga brengen, even zelf checken wat nou uh, waar is en wat nou marketing uh, praat. Uh, ja, maar iemand dat is gaat het niet... kopen. Dat wil nog niet zeggen dat Nieuwe Land het is, hè? <laughs> nou, het, wordt, maar het wil ook niet zeggen dat het überhaupt gekocht wordt, Johan. Dat uh, is het uh, waarschijnlijk het voormalige militaire vliegveld wat daarin... Uh... nee. Nee, van, nee, nee, hey, dus, of een andere? nee, dit is een andere. Ja, nee, dit is een veel kleiner vliegveld. Dit is eigenlijk meer een... De andere uh, was al wel klein. Het was gewoon een, een gepimpt weg, grasveld. Is het meer. Ja. Maar, maar ze hebben wel de rechten van een vliegveld. Dus dat is belangrijk. Um, Oké, okay, maar er kunnen alleen maar één motorige... motoren ah, Ja, ja, ja. Nee, dat, het, zijn, het is geen verharde baan. Ah, dus, het is Dus we kunnen nog niet onze Boeing daar verkeren. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. nee, nee. nee okay. en daarom kijk... Um, en er is wel meer, Johan, kijk, uh, met, uh, met Lieberland worden af en toe dingen gezegd die net wat anders blijken te zijn in de realiteit als dat ze op papier staan. Of het, dat het dus wel politici, klopt. hè? <laughs> ja, precies, precies. Dus um, ik kijk het eerst heel even aan, voordat ik, want ik heb al wel eens eerder ook iets gedeeld, dat ik zei, oh, we hebben nu een uh, restaurant Lieberland en dan... ...komt er helemaal niks van. Dus dan heb je weer voor, ieder stijf, voor iedereen voor joker dat je hebt gezegd dat er een restaurant komt. Dus ik wacht heel even af. Ze mocht het, uh, dan, uh, het bord niet ophangen omdat ze niet de juiste vergunning hadden. <laughs> ja, nou dus weet je wat het is. En dan is het altijd iemand anders de schuld, Johan. Want het ligt okay. nooit aan degene die belooft dat het gekocht is. Het blijft toch een beetje het zuiden van Europa. Dus je moet altijd wel een, de juiste ambtenaar omkopen, hè? Om gedaan ja, te krijgen. Ja, ja nou, daar wordt dan achter verscholen. En dan zeggen ze, ja, wij konden er niks aan doen, want het ambtelijke apparaat werkt onsteem. Nou, als jij weet hoeveel, hoeveel gunstige, hoeveel voordeeltjes dat land zo af en toe uh, in de schoot geworpen krijgt. Maar goed. Ze uh, dus, moeten misschien er nog ietsje meer terugwerpen. <laughs> Ja, nou ja, kijk, je kan, weet wat het is dat ik nou de laatste tijd denk, je kan pas erkend worden als je andere mensen ook erkent. En die vent, die zegt dat hij president is, die denkt, die denkt dat hij die, dat die heel Liberland in zijn eentje kan maken en dat hij niemand anders daarvoor nodig heeft en dat hij alles zelf uh, perfect doet. Ja, nou, dan gaat uh, hij er niet komen, denk ik. Maar dat is mijn persoonlijke mening. We zullen zien, we zullen zien. Ik hoop heel erg dat die I-gulden wat gaan doen, Johan. Dan heb ik uh, meer budget dan Lieberland bij elkaar. En dan uh, bouw ik ook zelf. Hè? Ja, ja. Zo weer goed. Dat is allemaal Dank leuk droom, maar Johan. Ja, maar uh, dankjewel, Jossi. Jij ook, bedankt. En dan uh, volgende week weer, uh, zodra het feestje... Ah, want er is dit weekend nog een feestje. Dat is weer van iemand anders, maar daar gaan we ook natuurlijk Dus de komende weken zal ik dan een beetje updates geven over hoe het allemaal afloopt en dan uh, ja. Ja goed, uh, tot zover uh, Josjes uh, Egel update, uh, dan gaan we even naar de nieuwsberichten toe. Er is weer heel wat gebeurd in uh, de wereld en uh, ja, we beginnen even met een klein crypto berichtje. Een uh, crypto exchange uh, met een moeilijk uit te spreken naam, wat was het ook alweer uh, Peter? Quadria CX, een Canadese ja. uh, crypto -beursen. Volgens mij was het ooit de grootste van Canada. Oké, okay. ja, ooit groot in Canada geweest. Uh, alleen uh, ja, de eigenaar die, uh, die zou dan overleden zijn en uh, had alle sleutels uh, mee het graf ingenomen. En dat zorgt voor wat problemen. Maar ja, de, de soap is uh, daar niet opgehouden. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, nou uh, komen er advocaten bij. <laughs> en, uh, oh. Die hebben 1,6 miljoen dollar gekregen om dat uh, op te lossen. omdat, uh, ja... Uh, om die af te, af te wikkelen. En uh, ja, het, is, het is natuurlijk nog niks vergeleken bij die 119 miljoen dollar. En het is ook zo dat er, geloof ik, heel weinig administratie was bijgehouden. Dus dat wordt nog heel lastig. En ja, er is niet, uh, niet veel van te redden. Ze konden nog 25 miljoen dollar terugvinden. En uh, ja, die, zijn ex-vrouw, die heeft nog uh, 12 miljoen aan Assets. Dus uh, ja, hij heeft toch al wat verzilverd. Dus <laughs> waarschijnlijk hele mooie huizen. En die mag ze nou niet verkopen, want die, ja, die horen dan eigenlijk bij de, voor de slachtoffer te zijn. Maar waar de rest is, is onduidelijk. Maar het vermoeden bestaat een beetje dat hij gewoon zelf heeft zitten handelen... en daar heel veel je verloren heeft met met geld van de, of met coins van de customers. Ja. Dat hij dacht van nou, ga ik een beetje me handelen, maak een winst... geef die mensen hun coins terug en uh, pik de winst zelf in. Maar ja, dat ging waarschijnlijk verkeerd. Toen dacht ik, ik ga het nog iets zwaarder erin zetten om, uh, om het terug te verdienen. En uh, toen dacht hij, nou weet je wat, ik ga naar Indiaan... Ik maak er een einde aan. Zo. Wanneer was dat allemaal gebeurd alweer? Uh... Uh, december. Vorig jaar. Ja. Ja Natuurlijk net in dat uh, dalletje natuurlijk hè, toen de Bitcoin helemaal omlaag was gegaan. En uh, ja, shit, nou heb ik helemaal niks meer. Mm -hmm. Zag je hier niet meer zitten mm -hmm. en uh, nou ja. ja. Het is nog lager gegaan toch, want het, is, het heeft door op precies En toen is het nog naar 3000 teruggekomen. terug uh, Ja dat er, was voor december, dat is december vorig jaar. Uh. Ja? ja. Maar goed ja, uh, we hebben nog veel meer berichten. Ja, ook uh, andere mensen zijn hun geld kwijt. In Rotterdam waren een aantal mensen hun uh, cash uh, kwijt, hè? <laughs> ja. Van een paar mannen in uniformen tegen en uh, weg was een doegoe. Ja, het is gewoon uh, preventief fouilleren. In Rotterdam levert anderhalve ton op. Dus het duidelijk, de telegraaf schrijft dit ja, vanuit het oogpunt van, uh, van de, de heer, de politie die dit binnen, binnenharkt van de burger. Dus Je moet niet denken dat de telegraaf vanuit het zichtpunt van de burger levert uh, ja. uh, bekijkt, maar uh, nee, ze zijn gewoon in. Rotterdam-Charleroi. En zijn ze wel mensen gaan fouilleren. En ja, ze Hibsal, ze dat denk Rot Rotterdam-Saarlozen. <laughs> Saarlozen. Ja, dat <laughs> uh, is Rotterdamse. Ja. En uh, die hebben gewoon mensen 159.000 euro bij elkaar afgepakt, ja, zo'n een leuk een dagje harken. Maar ja, dat nou harde, geen, staat er staat dus een foto bij met al tientjes, vijftigjes, twintigjes en zelfs een aantal vijfjes. Dus <laughs> het is gewoon 5 euro biljet in zijn porte hartstikke idee, Rats. en het is van ons. Maar als die <laughs> uh, met mensen leven. nou geen uniform aanhouden, dan was het gewoon, het gewoon zakkenrollen, toch? Ja, nou, ja, zakkenrollen is natuurlijk wel specifiek als je doet, terwijl iemand het niet doorheeft. Okay. Maar als je hem gewoon een uh, pistool voor zijn neus hebt en intimideert dat hij zijn geld afgeeft, dan is het meer uh, beroving. Ja, ja, ja. Het is onbekend hoe ze aan hun geld zijn gekomen, ja, nou, dan is het duidelijk dat je het gewoon mag afpakken. Ja, dus is uh, lijkt me duidelijk. Hmm. Maar het geld ligt, geteld en wel, op het bureau te wachten op een verklaring. <laughs> dus uh, ja, het lijkt me nog heel, heel lastig als ze mij mijn geld nou af zouden nemen op straat. En, uh, en het, nou, Je kan het teruggeven als je er een verklaring voor weet te vinden. Ja, verklaring, verklaring. Uh, ja, hoe <laughs> moet ik het daar nou, ja. Ik geloof dat ik dit vijfje heb teruggekregen toen ik een uh, salade kocht bij de Albert Heijn en met vijfde betaalde. Uh, ik heb het net gepint. Jij ja, heeft u het pinbonnetje? Nou ja, niemand neemt het pinbonnetje. <laughs> nee. <bij>, uh, <laughs> <Ja>, dat dus <laughs> kan het niet meer uit. Dat is een mooie bijvangst. Mooie bijvangst. In ons gebied mogen wij regelmatig met toestemming van de officier van justitie preventief fouilleren. Oh, nee, maar het is met officier van de justitie toestemming. Nou ja, dan is het oké. Okay. Dat hebben ze ook tussen mijns mijnsheer en Lara dan. Dit, dit resulteerde in een onverklaarbare bedrag van 59.000 euro. Beide personen aangehouden en het voertuig in beslag genomen. Ja, het zijn wel, het zijn wel een paar mensen die dat geld bij zich hadden. Maar ik denk dat dat toch niet helemaal toevallig is. Dat ze gewoon uh, maar wat uh, ja, gaan fouilleren. En dat ze dan toevallig iemand met een hele hoop geld vinden. Ja, je step kan ook gewoon afgepakt worden. Hè? <laughs> ja. Tenminste, als die elektrisch is. Ja, en niet gekeurd, ge ge hè. Want het is, uh, heeft geen typegoedkeuring. Als je elektrische step hebt van uh, Xiaomi, of is dat geloof ik, het uh, bedrijf. Dan, uh, ja, Xiaomi. En het was bij dat type van Xiaomi, was, was geen goedkeuring. Dus nou, nemen we gewoon uh, in beslag, zoals dat dan heet. Het voertuig, tussen aanhalingstekens werd in beslag genomen, <lacht> dus de step wordt afgepakt. Dat is wat mijn kinderen ook doen dus. Kinderen een step afpakken. Niet goedkeurd, dat wil zeggen, het bedrijf had natuurlijk een Nederlandse ambtenaar niet omgekocht. Uh. Nou je moet allemaal door de Rijksdienst voor het wegverkeer heen, maar ik denk dat als je aan je step verkoopt, dat je niet vermoedt dat je daar in Nederland een type goedkeuring voor moet aanvragen. Uh. De Segway en de Swing zijn wel toegestaan op de weg. Die hebben netjes wel een routine. Uh, oh. oh. <laughs> de step moet vervolgens weer voldoen aan de regels die gelden voor brom- en snorfiets. Ja, ja, ja we, voelen, we leven mee met uh, de eigenaar. En die is natuurlijk zijn denkwijze. Ja, het wordt aangedreven met een hulpmotor. En daarmee valt het onder de categorie snorfietsen. Het ah, moet niet wel 16 zijn om met zo'n step op de weg te gaan. Het ja, brom, bromfietsbewijs hebben. En, de helm <laughs> en, en, <laughs> en de ja, een helm op. En voor en achter ligt. En een blauwe Je moet ook een helm opdragen. We hadden een helm als die al harder kan: 25 km per uur. Een speciaal kentekenplaat. Oh maar ja, mm -hmm. Welkom in Nederland. Mm. Maar uh, we hebben nog meer berichten. Uh, ja, want we worden. Uh, even kijken. Oh, ja, we worden ook nog op andere manieren beroofd. Uh, want. Even uh, kijken hoor, als je het goed overkomt. Dat gaat ook allemaal weer duurder worden. Ik weet niet of je hem hoorde. Ja, ik hoorde hem, ja. ja het biertje. Uh, maar dan weliswaar het biertje op het terras. Hè? Een biertje thuis zal ja. natuurlijk ook wel duurder worden. Maar, uh. Ja, maar dit is als gevolg van de wet arbeidsmarkt in balans. Oh. En dat is een voorspelling door ABN AMRO die wordt gedaan. Dus, ja, als je zo'n wet zo'n mooie naam heeft en een balans, of, uh, dan weet je dat je uh, goed genaaid wordt. Ja, dat, die wet heeft als doel om vaste contracten aantrekkelijker te maken. Dus dat is een beetje onderdeel van de War on ZZP'ers. Mm. Uh, ja, in, in veel sectoren zoals de horeca hebben uh, mensen vaak flexibele, hebben ze flexibele contracten. Mm. En uh, ja, Als we nu dus allemaal mensen vast moeten gaan aannemen, dan gaat dat gewoon extra geld kosten en dat gaan ze waarschijnlijk doorberekenen aan de klanten mm -hmm. en ja de vraag daarbij is altijd voor libertariërs van nou ja als ze de prijs gewoon omhoog kunnen doen waarom deden ze dat dan voorheen niet want dan hadden ze het gewoon als winst kunnen doen als kennelijk Je accepteert de klant dan een hogere prijs maar ik denk dat dat ook vooral is uh, omdat het wetgeving is dat iedereen ermee te maken heeft en dan ja een, een, een bedrijf kan zijn prijs niet omhoog doen want dan houdt die andere, een andere Café houdt hem laag en dan gaan de mensen daar naartoe. Maar als je allemaal zo'n wet om je oren krijgt en je hebt allemaal hetzelfde probleem te maken, ja, dan moeten overal prijzen mogelijk, zijn. Dus dan, dan maakt het uh, niet uit. Ja, de vraag is natuurlijk of uh, ja, ik, wacht ja, ik neem aan dat dan de, het aannemen van een, van een uh, vaste kracht, dat is dan aantrekkelijker en goedkoper. Alleen voor die beroepen is, zijn die mensen moeilijk te vinden. Vaste krachten. Want ja, horeca werken doe je gewoon tijdelijk. Ja. Ik denk ook dat het, dat het ook heel flexibele aard is, en dat kan heel druk zijn en dan is het weer uh, studentenvakantie dan is het weer heel rustig. En, ja. Dus uh, ik kan het best begrijpen en als ze dan vaste krachten moeten aannemen, ja die zitten dan gewoon een deelte van de tijd niks te doen en dat kost ze gewoon meer geld. Ja. En uh, nu zijn de personeelskosten 30% van de totale kosten en dat wordt waarschijnlijk enkele procentpunten hoger. Worden. Overigens zijn dit jaar de prijzen van de horeca ook al flink omhoog gegaan, dat is waarschijnlijk door de belasting. Ja, de verhoging van uh, het lage btw-tarief. Ja. Dus ja, maar ja, mensen blijven toch nog gewoon gaan, dus het uh, is uh, ja. dus het gewoon moeilijker maken tot ze wegblijven, denk ik. Nou ja, goed, um, we zullen zien of die uh, econoom gelijk gaat krijgen. Dan gaan we even naar, uh, ja, we hebben het toch over econoom van ABN AMRO, we kunnen meteen naar de bank uh, zelf gaan. Uh, ABN AMRO moet uh, klanten doorlichten in de strijd tegen financiële criminaliteit. Ja, die hebben een verzoek gekregen van een Nederlandse bank. Nou, weet ik al, een, een verzoek is uh, van een Nederlandse bank, is geen uh, verzoek. Dat is een uh, verplichting. Om al zijn particuliere klanten te controleren. De toezichthouder wil dat de bank financiële criminaliteit onder klanten zoals witwassen en belastingfraude beter gaat uitzoeken. Dat maakt de bank dat bekend bij de publicatie binnen de kwartaalcijfer. Dus uh, ja, zeg maar, een van de dingen is, we moeten bijvoorbeeld beter weten wat mensen precies doen met hun rekening. <laughs> doen ze alleen normale transacties of bijvoorbeeld ook commerciële transacties? Legt ABN AMRO uh, topman Kees van Dijkhuizen het uh, losjournaal uit. Dus ja, dan moeten ze zeggen, uh, kijk, als jij, als jij dus je persoonlijke rekening gebruikt om een beetje zaken mee te doen, dan uh, ben je bij ABN AMRO uh, opeens uh, een peer, dat mag niet van de Nederlandse bank. Hm. En dan moeten ze ook het risico van een klant inschatten. Dat is duidelijk van belang voor het controleren van witwassen. Maar ook het checken of er risico bestaat op financiering van terrorisme. Nou ja, dat is natuurlijk niks. Dat is totaal ja. nul, Het wordt even bijgenoemd om, uh, om, de, om de burger uh, over de streep te halen. De pedofielen ook al genoemd. En, uh, <laughs> ja, nog ja, meer. ja, ja. <laughs> het bekende rijtje. <laughs> ja. En <laughs> human trafficking. Uh, maar, uh, ben je taxichauffeur bij, uh, bij Uber? Ja, yeah? human trafficking. <laughs> human trafficking, <laughs> buschauffeur. <laughs> Mogelijk vocht er een boete van de DNB, maar is bij de bank nog niet zo bekend. Uh, maar ja, dan moeten ze dus al die, al die uh, mensen gaan doorlichten. En dan staat er: ABN steekt 114 miljoen euro in een verbeterplan voor de afdeling die onderzoek doet naar de verdachte transactie. Er zijn nu meer dan duizend medewerkers volledig gewijd aan onderzoek naar financiële criminaliteit. En dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen. Dus het is gewoon echt het is een verspilling van menselijk kapitaal en intellect. Die zitten allemaal uh, ja, het werk van de belastingdienst te doen. Om te, dat is natuurlijk de, de truc van de belastingdienst om alle werk eigenlijk naar bedrijven toe te duwen. Dus ze zeggen, oh ja we leggen een enorme boete op als jij niet alles helemaal goed uh, gecontroleerd hebben en iedereen uh, via de kliklijn heb aangegeven. En uh, ja, dan gaan die bedrijven zelf kijken van oh jee die boete dat kunnen, we niet, dat kunnen we niet hebben. Dus dan moeten ze iedereen maar gaan controleren. En dat zorgt ervoor dat, uh, ja, dat het hele werk van de belastingdienst eigenlijk wordt uitbesteed of wordt neergelegd bij bedrijven. En, uh, ja, en dat wordt dan met enorme boetes gehandhaafd en die, die bedrijven moeten dat... Toch wel doen, want die kunnen natuurlijk nergens naartoe, want ze zijn vast als een bedrijf. Dus ja, die, die uh, kunnen opgerold worden, dan zijn ze grote kapitaalinvesteringen kwijt. Dus ja dan, uh, dan, uh, ja, dan staat er nog, mag ABN AMRO die 5 miljoen klanten zomaar controleren? Ja, dat en, en, en ze allemaal maar doorkijken. De autoriteit persoonsgegeven zegt tegen nu.nl dat er geen specifiek onderzoek is gedaan naar de zaak, maar dat er een bank op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme... Een cliëntenonderzoek mag doen. Het cliëntenonderzoek mag ook gedaan worden om ongebruikelijke transacties te vermelden. Dus ja, het is, uh, en, en wat er denk ik gaat gebeuren bij dit soort dingen is: uh, wat er al werd gezegd, is een klant een risico. Dat betekent dat als je een klant hebt die bijvoorbeeld in, uh, van zijn AOE leeft in Thailand, omdat het daar uh, te doen is om van een AOE te leven, of in Vietnam of zo. Dat zo'n klant vormt dan een risico. Want daar hebben ze geen goed zicht op. En uh, die worden dan gedumpt. En dat is ABN al eerder gedaan. Ze hebben een heleboel expats eruit geknikkerd. Ook omdat het, maar, het gaat maar om kleine bedraagjes. Dus wat hebben, ze, wat hebben ze daar eigenlijk aan. Dat is toch alleen maar kosten. De, de kosten voor die duizend mensen. En straks misschien 2000 mensen. Die zijn zo hoog. Uh, om voor zo'n klein AOW-ertje uit te geven. Dat ze daar een verlies op maken. Dus wat ze dan eerder doen is gewoon die klanten dumpen. En dat denk ik. Dat, en dat zie je al breder. Dat wij veel, als je naar Singapore gaat ook en je wil daar een bankrekening openen. Dan, dan lukt je dat niet meer voor als je, als je minder dan 200.000 of 300.000 euro te makken hebt. Omdat zij gewoon een, een rekensommetje maken van ja, we zijn heel veel kwijt aan, aan dit soort onderzoeken en background test en zo. Dus dan zijn we liever kwijt aan rijk. Dus die, die banken die gaan al die klanten dumpen waar ook maar enigszins een, een vraagtekentje bij staat. En, uh, ja, dat is op zich wel goed voor Bitcoin, denk ik, want die, uh, die, die moeten allemaal naar Bitcoin toe, denk ik. En uh, allemaal ja. Slovenië wonen. <laughs> oh ja, ja dat, dat weten de luisteraars nog niet. Maar uh, ik zag een leuk filmpje: kun je op bitcoin.com zien? Dat gaat trouwens over Bitcoin Cash. Daar kan je gewoon in super, een van de grootste supermarkten daar kan je gewoon uh, betalen, met, uh, afrekenen met uh, Bitcoin Cash. Ja, dus uh, als je nog heel veel crypto hebt en je met de Nederlandse banken zat, dan uh, kun je gewoon lekker naar Slovenië gaan. En daar kun je lekker met je crypto uh, boodschappen doen. Maar je kan in Nederland ook trouwens gewoon met uh, thuisvoorzorg.nl Ja, dat ja, kan je eten kopen, Alleen met ja. de desktop uh, site. Ah, oké. Okay. Maar je had nog een berichtje hier liggen: uh, bank mag van de, de Nederlandse bank klanten weigeren bij uh, legale belastingontwijking. Ja, ook weer dat woord mag. Hè. Dus het is toegestaan, maar dat, dat betekent waarschijnlijk moet bij de. Mm -hmm. En uh, ja, dat is helemaal lastig. Want dat betekent dat als jij een keer een, een, een fles whisky koopt bij de Text Free Shop, in feite doe je dan uh, aan belastingontwijking. Of als jij. We zien een tekst in het buitenland. Ja, dan, uh, dan mag een bank jou weigeren als klant. Dus het, het is de he de, de hele gedoe is, is dat die banken die gaan al die klanten eruit schoppen. Alleen de hele vanille, vanille klanten, die, die echt helemaal middel of de rood uh, niks bijzonders doen. Waar, waar, uh, waar geen trekje aan zit. Of geen, uh, ja, die gewoon één baantje hebben en uh, loondienst zijn. En gewoon alle geld netjes uitgeven aan het eind van de maand. Dat die die, die houden ze dan erop na, denk ik. Dus ja, ik ben benieuwd waar dat naartoe gaat. Ik denk dat het steeds onbruikbaar, onbruikbaar, minder bruikbaar wordt. Die, die Zoals de bank. leden van het Koninklijk Huis dan ook uh, weigeren. Want ja, die doen ook aan belastingontwijking. Hè? <laughs> uh, mag uh, wat niet, denk je uh... zelf. <laughs> <laughs> oké. <Okay. laughs> oh, die mogen natuurlijk wel, hè? <laughs> ja. ja. Nee, ja, maar dat betekent ook dat als jij een of andere trust hebt of zo, of uh, noem maar wat. Of je krijgt wel eens geld uit het buitenland, of je stuurt wel eens geld naar het buitenland. Stel je kind zit in het buitenland, je stuurt af en toe het geld naartoe. Ja, dat is eigenlijk verdacht. Uh, terrorisme, witwassen, uh, nou, noem maar op. Dus dan, uh, ja, dan ja, schoppen ze er waarschijnlijk uit. Of, ik denk nog niet dat het voorlopig zover is, maar ik denk wel dat het daar naartoe gaat. En je ziet ook al in Amerika dat sommige klanten worden gewoon eruit geschopt vanwege hun politieke opvattingen. Dus dan komt er eh, iemand je post wat op Twitter en iemand eh, voelt zich daardoor gekwetst. Dan, dan gaat die zitten zeuren van hey, uh, gooi, gooi die gasten eruit bij jullie. Ja, en dat, uh, dat is al gebeurd in de VS. Citibank die heeft dat onder andere gedaan. Ja. Dus ja, dan kom je sowieso. En het begon natuurlijk al met Julian Assange die, uh, die eruit geknikkerd werd. En ja, met dit soort dingen die... Daar zit een glijdende schaal in, Het wordt gewoon steeds erger, want ja, zolang de banken allemaal netjes gehoorzamen, dan uh, ja, dan, uh, waarom zullen we de druk niet wat meer opvoeren? En, ja, tot de, tot het, de wal het schip keert natuurlijk, want ja, als mensen banken helemaal gaan proberen te vermijden ofzo, ja, daar zullen ja. ze cash wel voor gaan afschaffen. Ik ben benieuwd wat ze dan met al die mensen gaan doen die geen bankrekening meer kunnen krijgen, omdat ze overal geweigerd worden. En, uh, en dan hebben, kunnen ze ook niet van cash uh, contant geld leveren. Dus ja, want, uh, die, die zullen dan ergens voor de Nederlandse bank op de stoep gaan leren. Ja, die worden natuurlijk allemaal gered. hè? Die mogen dan in een. Oh, het maar niet die meer van voor zichzelf niet. kunnen. Nee, ze dus kunnen niet meer voor zichzelf verzorgen. Dus er komen een soort overheidsprojecten, een soort voedselbank waar ze allemaal uh, wel, wel net, net nog even in leven gehouden kunnen worden. Dan op de knietjes ja. dan de overheid moeten danken dat uh, deze gunst dan hun bewezen is. Krijg mm. dus ja. je zo'n voedselkaart waar je mee in de supermarkt kan betalen waarschijnlijk. Uh, uh, uh. En dan kan je net een minimale hoeveelheid voedsel van kopen. Nou ja, dat is in Amerika dan, uh... ook al die EB, EBIT uh, die kaart of zo. Zo'n van de 40 miljoen mensen die daar zo'n voedselbonnenkaart hebben. Er zit ook weer een leuk handelsje hier, hè. <laughs> Ja, we hebben al een keer eerder bericht over gehad dat, dat die dingen ja. uiteindelijk meer waard werd, omdat die ja. hier uh, andere mensen wilden dat we, we een vraag de hebben. Wij hebben de strippers ja. betaald met de uh, voedselbollen. Ja. Of daar kon, kon, uh, kon je betalen als klant met voedselbollder. De stripclub. Ja. Misschien die, was dit wel uh, de, de inspiratie voor wat Amazon en Walmart nu aan het doen zijn. Maar die hmm. willen nu ook met een eigen coin gaan komen. Dus, uh, yeah. Ja, Facebook was er al mee begonnen en uh, Walmart heeft een patent gevraagd en uh, die willen ook uh, met crypto en dat wordt zelfs specifiek bijgezet voor mensen die geen bankrekening hebben. Oh. So, they dus They're using a digital currency low income households that find banking expensive. Ja, banking is natuurlijk expensive omdat er duizenden mensen de hele tijd al je transacties nalopen te gaan may have an alternative way to handle wealth at an institution that can supply the majority of their day-to-day -day financial and product needs. Dus op zich is het wel leuk dat de vrije markt begint een beetje te zorgen voor uh, alternatieven, hoewel ik denk dat, uh, en dat heeft Trump ook al gezegd bij die Libra coin, dat, uh, dat, is, dat is eigenlijk gewoon een beginnen, dus dan moeten je wel een banklicentie hebben, anders mogen ze dat niet doen. Toen hoorde je Facebook al terugkrabbelen dat het misschien toch niet doorging. Die banklicentie is gewoon een ontzettende drama, want dan krijg je ook dat je duizenden mensen moet aannemen door, die door iedereens transacties gaan zitten neuzen, een soort uh, Sovjet-achtige uh, controle. Dus uh, ja, ik weet niet uh, hoe, dat, hoe Walmart daar dan mee wegdrengt te komen. Ja, ze kunnen ja. toch ook gewoon zeggen net als, uh, nou je hebt bijvoorbeeld met uh, Open Bazaar en, en nu heb je dan dus kort ook Haven. Het is, uh, ja, dat komt ook weer voort uit Open Bazaar, dat is uh, zo'n zo vrijhandelsplatform. Uh, die nemen gewoon weet ik veel duizenden crypto's nemen ze gewoon aan. Daar kun je gewoon mee betalen. Walmart hmm. kunnen, kunnen die, die Walmart kan ook zeggen, joh, je kan hier met Monero betalen. Of weet ik veel, met uh, Dash. Nou, het was eigenlijk al zo. Bij Amazon geloof ik, kon je bijvoorbeeld met Purse.io, Dat is een site waar je. Dan kan je bij Amazon shoppen voor. Ja, maar dat is wel Amazon US en die shippen niet naar Nederland, geloof ik. Maar dan kon je daar bestellen. Met crypto. En dan krijg je zelfs tot maximaal 30% korting. Ja. Want er zijn mensen die, hebben dan, die werken voor de bonnen van Amazon. Maar die willen niet alleen maar bij Amazon dingen kopen. Die willen ook af en toe uh, wel eens wat anders kopen. En daar hebben ze dan het liefst crypto voor nodig. Dus dan, of uh, dat doen ze dan via crypto. Dan verkopen ze. En dan kopen zij wat jij wil hebben bij Amazon. En jij geeft hen dan crypto. Maar voor 30%, 30 minder of 25% minder of zo. Dus jij krijgt het dan goedkoop. Die spullen van Amazon. Nou, je krijgt de, de korting van die tegoedbonnen, die krijg je dan. Ja, ja. ja en dan krijgen ja. zij die crypto. En nou, daar kunnen ze dan, die kunnen ze weer verzilveren en dan kunnen ze met uh, waarschijnlijk uh, weer andere dingen verkopen. Ja. Maar tot nu toe is het altijd zo dat die bedrijven zelf geen crypto accepteren. Dan zijn ze ook ja. waarschijnlijk te bang dat dat dramaland uh, oplevert. Dat ze dan opeens ja, ze dan, een currency uh, manipulator zijn of, witwassen of een witwasser. Tussen, uh, want waarom hebben soort tussenpersonen. Bij sommige Amazons kan je inderdaad wel met, uh, met bitcoin betalen. Maar dan betaal je eigenlijk gewoon in, uh, in euro. Want je betaalt aan een bedrijf die dan ertussen zit die jouw bitcoin aanneemt. En Amazon dan weer uh, dollars geeft. Ja, zo'n ja, paymentprocessor zit ertussen. Ja. Maar ik dacht, dat, dat, uh, ik had nooit gehoord dat Amazon dat deed. Hè? Maar goed, ja, uh, nou, we zullen zien hoe dit uh, zich gaat ontwikkelen. Um, maar vrouwen? Die uh, betalen meer voor hetzelfde product met de pink. Tags. Ik dacht van oh jee, is het een oud bericht? Want dit, ja, die tax dat hoor ik al zo lang. Maar het heeft weer een nieuwe opleving gekregen. Ja, nee, het is een beetje triest, vind ik al, dat dit soort onderzoeken, de typische confirmation bias, mensen die geloven iets, en dan gaan ze er allemaal dingen bij zoeken. Allemaal bewijs bij zoeken. Ja, vrouwen verdienen maar 70 cent op de dollar, die worden minder betaald voor hetzelfde werk. Nou, elke libertariër weet dat het onzin moet zijn, omdat zakenmensen, die zijn geïnteresseerd in winst maken. Omdat ze, ja, ze moeten gewoon winst maken, omdat ze, ze kunnen geen geld laten liggen, want anders moet de concurrentie dat en dan gaan ze, worden ze weggeconcurreerd. En als jij dezelfde iemand met dezelfde capaciteiten kan aannemen voor 70 cent, dan ga je natuurlijk geen, geen dollar ervoor betalen. Dus dan zouden ze alleen maar vrouwen aannemen. maar dat de reden is gewoon dat dat, dat niet uh, het geval is. Vrouwen kiezen gewoon andere studies en andere specialisaties die gewoon minder courant zijn. Dus dat is de reden voornamelijk. Dus dat ze wat meer ziek zijn en er zit een zwangerschapsrisico aan. De, en dat is, het, dat is de reden dat zij minder verdienen. Maar niet, uh, niet voor, de, voor hetzelfde werk uh, dat, je, dat ze minder betaald krijgen. Maar nu komt er dus een nieuw onderzoek die zegt, ja, ze betalen ook al meer. Uh, in de winkel. Dus je betaalt voor hetzelfde, hetzelfde product, betaal je. betaal je. Ja, wat is het? Een pink tax. Ja, dus als een, een tandenborstel roze is, dan betaal je er twee keer zoveel voor. Ofzo. Ja, ja. ja. Uh, het bijvoorbeeld een scheerzel voor mannen. Bij de HEMA, donkerblauwe verpakking, dus donkerblauw, donkerblauw, man, kost zo bijvoorbeeld 1,75 euro per 200 milliliter. Maar een scheerzel van 200 milliliter voor vrouwen in een roze verpakking kost 2,5 euro. Ja. ja. Uh, lijkt me duidelijk, dat, dat als, uh, als vrouw zou ik dan gewoon de blauwe verpakking nemen. Ik hoorde hier voor het eerst, hè, jaren geleden had ik een vriendin en die, uh, en die vertelde me dat, Ik uh, die kocht gewoon steeds de, de mannen spullen eigenlijk, Ja, ik heb een uit en het is gewoon hetzelfde, ja, dus ja dat is al twintig jaar geleden of dus, zo. Ja, dat ja. Wordt even, ook bij de kapper betalen ze meer, maar ja, een, een knipactie bij een kapper, de meeste mannen zullen ook zeggen van ja. Uh, ik heb ook minder haar bijvoorbeeld. We <laughs> ik, uh, ik, uh, zijn er over het algemeen wat minder kritisch in. Ik hoorde laatst iemand bij Part of the Problem podcast. Die is bijna kaal. en Die gaat dan naar de kapper toe. Die zegt ja ze vragen oh, de, dezelfde prijs als iemand met een hele bo bos haar. Maar dan gaan ze heel erg... Overdreven show zitten opvoeren. Hè, de, om al die prijs te rechtvaardigen. Dus uh, ja, je kan ook zeggen dat. Uh, ja, het is een mannen die zijn bijna kaal. en die moeten toch. Uh, die betalen eigenlijk nog te veel. ook al als uh, een vrouw veel, uh, veel meer betaalt ervoor. Ja. Dus dat die gaan wassen en watergolven. en allemaal dingen doen. Een man zegt gewoon. Uh, niet zeuren. Hup, hup, geen, die, die, ja, die zeuren gewoon wat minder over. Die korten de, meeste, de en, ja. ja. Hetzelfde als de vorige keer. Maar ja. het is weer, weer zo'n verhaal dat, dat uh, ja, dan ga je een studie doen en dan ga je precies vinden wat je, ja, wat je verwacht te vinden. En ik, laatst hoorde ik dat ook al iemand dat ging over gezichtsherkenning van, uh, met uh, artificiële intelligent, intelligentie, AI. En dan bleek dat die AI gezichtsherkenning, die kon zwarte gezichten minder goed herkennen. Nou, ja het algoritme is racistisch werd er doorgezegd <laughs> uh, ja dan kan je natuurlijk concluderen maar je zou ook kunnen denken van uh, ja, misschien komt er gewoon minder licht af van een zwart gezicht uh, het is gewoon donkerder <laughs> Dus het, het is gewoon moeilijker voor zo, zo de, voor, uit zo'n zo zwarte vlek maar om daar gezichtsherkenning op te doen voor zo'n algoritme. Uh, ja, dat, dat, uh, dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Dat lijkt me een logische verklaring. dat het algoritme racistisch is. Uh, racistisch is. En dat ging natuurlijk dan weer terug naar de programmeurs. die dan racistisch waren. Maar ja, zo kan je als je eenmaal. Een zware een een geloof... en een man. en uh, heteroseksueel. En, uh... ja, dus, uh, hmm. ja, zo kan je als, je als je eenmaal iets gelooft. dan kan je er gewoon allerlei dingen bij gaan zoeken. En ja, zie je ergens een correlatie. en dan zoek je er gelijk een oorzaak. Gevolg uh, verhaal bij. En er wordt nog bij gezegd dat de pink tax in principe een wetsovertreding is, want bedrijven mogen niet discrimineren. Maar ja, het is natuurlijk niet hetzelfde product. Ik denk dat ook, dat ook vrouwen wat meer hebben van, nou, ik heb het verdiend hoor, en dan kopen ze wat duurder, makkelijk zonder dat. Het ja, dat is dus toch een... maar de creditcard van een man. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> zeg ik nou iets verkeers? <laughs> <laughs> Eigenlijk betaalt die man het toch, dus. <laughs> dus het is geen pink tax, maar het is toch weer een uh, blue tax. Uh, ja, het punt is ook, ze willen dat ervoor betalen, uh, als ze het ja. allemaal te duur vinden, ja, dan zegt die vrouw ook van, ah, ik, ik ga die niet kopen, ik vind het gewoon te duur. Uh. Nou, dan, ja, uh, het is ook zo dat als mannen naar een weet ik veel, oude toiletten uh, op zoek zijn, dan dus, zeggen wow, deze is goedkoop, <laughs> ik zag zo'n plaatje, zo'n grappige sorry, zo man. En een vrouwen kopen shampoo. En dan zie je die man bij die shampoo staan. Oh, je kan er ook het tapijt, tapijt mee reinigen en de auto mee wassen. Geweldig! <laughs> <laughs> en, uh, <laughs> ja. Vrouwen die willen beheren. Weer het idee hebben dat, ze, dat, dat een hoge prijs ervoor betalen. Is, is, betekent dat het goed is of dat zij het waard zijn of zo. Of dat soort uh, dingen. Mm. Denk ik hoor. Maar dit is ook maar uh, psychologie van de, van de koude grond, natuurlijk. Maar. Uh, ja. Maar uh, ja, we hebben ook goed nieuws, Dijsselbloem, hier <laughs> ja, ja, mag het gaan raaien, is die het geworden? Nee. Europa is een rampenswaard gebleven. Ja. gebleven. Ja, dat ging van een functie bij uh, IMF. Ja. De, de wereld eigenlijk, de wereld is een rampenswaard gebleven. Het IMF voorzitterschap, ja, dat is ja. natuurlijk waar die Lagarde weggegaan is, die gaat naar de ECB toe. En hij had zich daar opgeworpen, maar hij heeft het verloren van een uh, Bulgaarse vrouw, Kristalina ah. Jorvieva. Net zoals Timmermans. Ja, Timmermans, ook van een vrouw verloren. Dus ja, je, je hebt het idee dat er een soort, soort blue tax is hier, bij uh, hoge functies. <laughs> dat, uh, ja, als je uh, een vrouw bent, dan uh, word je extra naar voren uh, geduwd. Dus, niet uh, nee, maar, we zijn ook wel blij de... dat het uh, Dijsselbloem niet geworden is. En we dan nog heel gaan event. zeggen van, uh, het is niet eerlijk. <laughs> nou ja, het is, uh, dat Timmermans niet geworden is, uh, van de EU-president geloof ik was dat, dat, uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Duitse ja, is ook wel leuk, maar die Timmermans was een hele enge vent. Ik weet niet of ze het in uh, Griekenland uh, ook zo over denken. Of, waarschijnlijk vinden ze Duitse daar ook een enge vent. Ja, dat staat hier ook. De Nederlandse oud-minister van Financiën kreeg steun van onder andere Duitsland en Zweden, maar was minder populair onder de Zuid-Europese landen. <lacht> Hij handhaafde toen een sterke begrotingslijn. Ja, dat is ook altijd zo old. Hè? Want ja, als, als er nou maar geen uh, begrotingslijn was geweest, dan hadden we gewoon zoveel uit kunnen geven als we maar, maar, maar, maar wilden. Zeg maar dan is er gewoon geen grens. Het is gewoon die vervelende lui die, dat, die, die de, de, de inkomsten en de uitgaven aan elkaar, op elkaar willen afstemmen. Ja, dat, zijn de, dat, zijn, dat is het probleem. Als je dat maar niet had, nou, Italië is daar, daar ook heel erg mee bezig. Van. Ja, het liefst zou ze een 10% begrotingstekort hebben, want ja, dat is gewoon allemaal extra geld. Uh, waarvoor zou je dat laten liggen? Uh, who cares about the future? En het is altijd zo dat de IMF door een Europeaan geleid wordt en de World Bank door een Amerikaan. Hè? Dat is, de, dat is ja, de afspraak. Sinds dat, uh, wat was het ook weer het akkoord? In Bretton Woods. Bretton Woods, yeah. ja. Ja, daar is dat bepaald, ja. Leuke uh, leuk anekdote aan Bretton Woods is dat die manager van dat hotel wat gehouden werd, uh, die heeft zich gedurende die hele conferentie met een paar flessen whisky uh, opgesloten, want die, uh, die werd helemaal gek. <laughs> ja. Het ging er nogal heftig aan toe. Dan gaan we naar uh, ja, Brexit nieuws. Dankz ja, positief nieuws jongens. Hey, Eindelijk worden we de goed nieuws show. Uh, dankzij Brexit, 10 nieuwe Singapore-stijl Tax Havens erbij. Jippie. Ja, uh, tax-free ports. Ja. ja, ik heb het idee dat, uh, nou ja, dat uh, nou, tien havens, eh, je zou zeggen, waarom niet alle havens dan zo'n uh, tax-free status geven? Ja. Want, uh, als het dan toch zo goed is, waarom, waarom dan beschermen tot tien lucky havens? Hè? dan doen ze toch wel allemaal. Maar oké, okay, ze, ze willen er dan tien maken. En dat zou dan na de, na de brexit gebeuren. En dat is wel, wel geinig. Die Britten die hebben natuurlijk wel door dat ze in de tang genomen gaan worden. Door de EU die allerlei handelsbeperkingen gaat opleggen. Als zij niet hun uh, alimentatie betalen. En niet alle regeltjes van de EU gaan handhaven. En om dat dan uh, te bestrijden gaan ze gewoon vrijhandelshavens inrichten. Wat, wat leuk is, wat waar, waarom dat niet veel eerder gedaan hebben. Hè, dan, dan, uh, ja, als dat toch zo goed is. Dus kennelijk, kennelijk is er opeens iemand die heeft door dat dat, dat dat wel goed is voor je land, als je de teugels een beetje laat varen en mensen wel vrij laat handelen. Maar de uh, hubs would be free of unnecessary checks and paperwork. Dat betekent dus dat de huidige havens wel unnecessary checks en paperwork hebben. <laughs> maar bij die, bij die vrije havens gaan ze dan de unnecessary spul eruit halen. So. Ah, ik moet maar kijken of dat, of dat echt tax-free wordt, dat zal misschien nog wel tegenvallen. Maar ja, dat staat hier not subject to any duties. Dus uh, geen, geen enkele uh, importtarieven. En voor hoe lang natuurlijk hè. Ik bedoel, kijk, het is heel vaak zo dat als een land dan uit zo'n een of ander imperium uh, ontvlucht, omdat dat uh, ja, nog wel tyranniek was, dan zien ze in één keer het licht. Dat was ook met Nederland zo, toen ze uit uh, het Spaanse Rijk gehardvord werden toen zag ze ook heel, even, heel eventjes het licht, <laughs> niet lang eigenlijk, Want als je de geschiedenis mm. goed bekijkt uh, was de gouden eeuw al, alleen maar een paar decennia. En daarna kwam de prins weer en die uh, begon overal uh, weer regels op te gooien. Maar het is dan heel eventjes het licht, weet je wel? En dan uh, gaat het. Het Amerika goed. ook, hè? Amerika ja, uh, die uh, werd onafhankelijk en uh, over een, uh, een paar procent belasting op thee, de Boston Tea Party. En toen niet lang daarna Ging George Washington als president gelijk met een leger naar het zuiden toe. Om daar een whisky tax op te leggen. Die uh. hoger was dan die tea tax. Dus ja, het uh. is altijd een beetje vrijheid geven. En als het ook maar enigszins opbloeit. Je, gelijk, uh, je begint al te oogsten met je, met je zeis. Voordat het graan rijp is. Uh, uh, uh. Maar soms gaat het ook wel eens goed. Eigenlijk als je kijkt naar Hongkong. Wat uit de, uit de Britse empire uh, losgelaten werd. Die hebben heel lang heel veel vrijheid gekend en zijn economisch enorm hard uh, Groot-Brittannië voorbij gegroeid. Mm -hmm. dat nu weer ja. wat minder bij Hongkong. Ja, ik bedoel wel mooi dat ze daar dan wel met z'n allen in, in opstand komen, weet je wel. Ja, ja. ja daar sta ik ja. ook van te kijken. Ja. Ja. Terwijl ja, je kan zeggen, wat is de kans dat je het wint, want er staat toch een hele grote Chinese draak uh, over de muur heen te hijgen. Ja. Ik denk dat de bevolking daar natuurlijk wel gehoord heeft van hoe het aan de andere kant van die grens is. Nou, maar die, die ja dat is wel een heel ander onderwerp. Maar die, die uitwisselingswet, dat is eigenlijk wil het zeggen dat, dat als er een misdrijf gepleegd is door iemand in Hongkong. Wat ook een misdrijf is in China. Dan heb je een commissie en die zegt: Is dit een misdrijf in Hongkong? Ja, is dit een misdrijf in China? Nou, dan gaan we uitleveren. Zonder ook maar ergens naar te kijken. Dus eigenlijk word je per definitie schuldig bevonden. En ja, Hongkongers zien ook wel in. Zeker naar wat er gebeurd is in Canada. Met die Huawei-CFO eh, of zo was dat, geloof ik. Of CEO. Die daar gewoon van een vliegtuig geplukt werd. Eh, op aanraden van de VS. Dat, dat betekent dat alle CEO's die in, in uh, Hongkong zitten, of eigenlijk iedere westeling in Hongkong, die kan ook gewoon zomaar opgepakt worden. Die Huawei CEO die werd ook al opgepakt vanwege een of andere rare spionagebeschuldiging waarvoor geen enkel bewijs is. Dus ja, dat kunnen de Chinezen dan ook doen. Dus dat betekent dat er zitten 85.000 Amerikanen in Hongkong, die kunnen eigenlijk gelijk de, de plaat gaan poetsen dan. Want die staan natuurlijk bovenaan de lijst om uh, uiteindelijk het, uh, daar weggemanoeuvreerd uh, te worden. En dat gaat natuurlijk de vastgoedsector geen goed doen. Dat betekent dat er, er gewoon heel veel buitenlanden staan, een hele internationale hub. En dat betekent dat ja, als die allemaal hun huizen gaan verkopen, dan gaan er hele rare dingen gebeuren. Dus ik denk dat ze ook daar in Hongkong wel aanvoelen dat dit een stap te ver is als ze dit toegeven dat het al gedaan is. Vandaar dat ook de financiële sector daar meeliep in die demonstratie. Ja. ja, nou is het bedrijfsleven begint zich wel degelijk zorgen te maken over of ze nog wel geld kunnen verdienen. na. Deze, deze maatregel. Maar dit terzijde. Ja, ja, Dan gaan we even naar het... Uh, ja, dit is een heel bizar bericht. Het wordt wel een beetje heel moeilijk om aan te kondigen. Uh, maar ja, ik heb hier staan legerblaas lijk oma op. Maar het, is, uh, het gaat dus om een man die uh, zijn overleden oma... die Alzheimer had, afgestaan had aan een uh, kliniek. Met het idee dat, er dan, uh, dat het lichaamsstoffelijk overschot gebruikt zou worden voor... Uh, Wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer-ziekte. Uh, uh, maar uh, zijn verbazing was dus uh, zeer groot toen bleek dat haar uh, het lichaam aan een stoel vastgebonden werd. En vervolgens opgeblazen werd door het Amerikaanse leger in een test naar. Uh, hoe ging dat? Hoe uh, een lichaam zich zou gedragen bij een explosie, geloof ik, van een bepaald voertuig. Ja, en ze ja. hebben ook vo uh, voertuigtesten gedaan. En om dan. Uh, wat ze ook hebben gedaan, is die lijken in stukken gezaagd en weer aan elkaar genaaid. Want dan uh, was het ook niet helemaal duidelijk. Dan, dan kon je niet meer zeggen van, uh, nou haal het hoofd eraf en het lichaam van die. Dan uh, is mijn oma daarvoor gebruikt. Nee, alleen haar hoofd of haar romp. Of, uh, nou, uh, maar ze waren met kettingzagen bezig om lijken in stukken te zagen. Het is niet echt heel erg uh, wat die mensen in gedachten hadden toen ze hun overleden familieleden beschikbaar stelden voor wetenschappelijk onderzoek. Dus konden dan wel, de voorwaarde was wel dat ze dan de as terug zouden krijgen, van, uh, na het onderzoek zoals gecremeerd cremeerd worden. Maar ja, de, in ieder geval, dit is dan aan het licht gekomen en nu is ook de vraag van of iedereen dan wel de juiste as gekregen heeft. Ja, zeker als we het uit elkaar zagen en weer in elkaar naaien en dan opblazen. Ja, dat het uh... überhaupt een lichaam is uh, waar die as van is, dus dan, uh, dat is ook ja. wel een vraag. En het is natuurlijk ook ja. heel moeilijk. Te controleren. Dat weten die, die dat zo'n bedrijf ook. En natuurlijk werd er in het filmpje gezegd: nou, wat hier de grote boosdoener is, dat is uh, winstbejag. Het bedrijf deed gewoon allemaal voor winst. Hè. Dat is allemaal, uh, dan knikt iedereen: uh, oh ja, ja, natuurlijk, greed, greed, greed. Maar uh, het is ook gebeurd dat de Amerikaanse overheid van uh, lijken uh, die uit het leger uh, terugkwamen van de buitenlandse oorlogen, die werden gewoon in vuilstort gegooid. Dus het, het, het op zich niet respectloos omgaan met het lijken, dat is niet iets wat nou alleen voor winst gebeurt. Ja, je moet niet vergeten het uh, Amerikaanse leger, ze ja, die, die, die blazen nu een lijk op, maar ze uh, blazen ook uh, nog levende mensen op natuurlijk hè, in het Midden-Oosten. Dus, uh. ja. ja, ik weet niet of ze die de as ook naar de familieleden opsturen dan. Nee, nee. Maar uh, dat, dat, dat, dat vond ik ook nog wel een beetje shocking, dat… Uh, en er is nog een filmpje, ik heb ook van meerdere filmpjes uh, de, gepost. Dat, uh, de mensen moesten dan nog eens, uh, de, de, het is dus aan het licht gekomen. De FBI is dan bij het bedrijf die het uh, deed, Biological Research Center geloof ik. Dan zijn ze naar binnen gevallen en... Er hadden mensen daar al hun, zeg maar, hun uh, lijken uh, gedeponeerd. Ze krijgen dan een death certificate. En er was bijvoorbeeld een vrouw die, heeft dat dan zo, die was al aan het woord. Die moest dan zo'n uh, doodsverklaring uh, hebben. En die mm -hmm. had ze dan weer nodig om het pensioen van de overleden man uh, te kunnen krijgen. En, maar ja, die had dat uh, afgeleverd op het moment dat die inval gedaan werd. Dus ja, die moet nou heel lang wachten. En nou blijkt dus dat dat soort mensen moeten nou ook nog eens extra geld betalen. om, om die zaak weer aan het rollen te krijgen. Oh ja. ja. Hm. <laughs> en, ook, uh, en ook bijvoorbeeld om het lichaam weer terug te krijgen. of de as, of dus het overlijdenscertificaat en al die dingen. Dus er komen nou nog eens extra kosten bovenop. Hm. Dus dat is echt, uh, ja, het is. Uh, maar het gebeurde in ieder geval allemaal in Phoenix, Arizona en in Chicago en in Detroit. Hm. Het was ook wel ja, een beetje. Het waren allemaal arme mensen, want er was ook zo'n vrouw ja. die zei: jij kon de crematie niet betalen en zij boden wat geld aan. Dus uh, het leek me een, een, een goede optie. Maar ja, dat had ik niet verwacht dat ze als target practice zouden worden gebruikt. Ja, ze kregen dan, uh, Sommige mensen kregen dan 6000 dollar betaald, andere zeiden dan 1000 dollar. Ongelijkheid hier. Uh, ongelijkheid. ongelijkheid. Voor ja. zwarte minder betaalden was dat soms zo? Ik weet het niet, ik weet het niet. Hmm. maar de, ja, dat zou best wel kunnen, ja. want de ene die zei dat hij 6.000 had, die, die was dan blank en dan had de oma Alzheimer en die andere was een vrouw, die was inderdaad zwart, die, uh, die nou, uh, kreeg uh, duizend. Het ja, <laughs> dat heb je het. Ja. Hey, maar dan uh, dat, dat verkocht ze weer door voor veel meer geld aan, de, aan het leger, dus dat, die betaalde natuurlijk dan weer met belastinggeld. Dus, uh, ja, ja, dan kan je beter het lijkt direct aan het leger verkopen natuurlijk, ja. daar houdt middel mee in. Ja. Maar ja, aan de andere kant, ik bedoel, ik, ik, ik las wel wat reacties en hadden ook wat libertariërs gepost. Oh, nou, ik wil mezelf ook wel verkopen hoor. Mijn lichaam voor zoveel duizend euro. Mm -hmm. <laughs> nu ik heb er geen problemen mee. Als ik het nu alvast kan krijgen. Ga ik een bitcoin? <laughs> <Ja. laughs> Spice tokens voor gekocht. <laughs> ja, ja. Maar dat is wel zo. In Nederland met die orgaandonatie. Uh, is het dan zo van. Ja, daar krijg je helemaal niks voor, weet je wel. Hier krijg je mm. van mijn geld voor. Dus. Uh, dat ze dan uh, niet zo respectvol mee omgaan. Ja, het, het is de overheid. Ik bedoel, tijdens je leven gingen ze ook al niet respectvol met je om. Dan kun je ook niet verwachten dat ze met je lijken uh, respectvol omgaan. Mm. Ja, inderdaad. Uh, je, je weet van tevoren dat de overheid niet respectvol uh, daarmee om zal gaan. Ja, En ik denk sowieso moeilijk. Uh, ik denk het inderdaad dat, dat je bij een bedrijf ook wel het risico loopt. Bij een bedrijf natuurlijk wel, daar heb je in ieder geval een contract mee. Ik kan zeggen van, nou ja, een contract kan je dwingen iemand zich te houden. Mm -hmm. En ik denk ook niet dat die mensen helemaal de kleine letters hebben doorgelezen, want ik denk, verwachting. Hoewel het natuurlijk wel zo is dat deze een, iemand krijgt een doos met dus terug. <laughs> dat dat wel <laughs> duidelijk uh, een contractovertreding is. <laughs> ja, goed. Maar uh, ja, ik had hier maar even de link erbij voor uh, als je je uit wil schrijven uit Nederlandse uh, orgaan-donorwet, uh, uh, zeg maar. Uh, ja. als, je, als, je, als je zoiets zegt van ik wil niet dat na mijn dood uh, ik ook voor uh, allerlei proeven van het Nederlandse leger gebruikt geworden, dan uh, kun je nu nog even uitschrijven uh, sowieso, je krijgt er toch geen geld voor had jij ja. al uitgeschreven? Uh, ja, ik heb me ooit wel afgemeld daarvoor maar er is weer een of andere nieuwe wet gekomen dat je default aangemeld bent en dat papiertje vond ik onlangs in de poststapel uh, terug niet, uh, niet opgehandeld nee okay. maar we ik heb wel het nog idee dat de overheid graag wil dat je donor wordt omdat uh, dat ik dat ik maar beter niet kan zijn ja sowieso je krijgt toch geen geld voor dus uh... hmm. ja maar je kan wel voorstellen als je mensen mee kan helpen of zo dan, dan ja. ja dat wordt ons voorgehouden ja dat, uh, <laughs> dat zal wel je weet niet ondertussen worden er allemaal uh, lopen ze uh, pang pang pinda pinda of je lijkt te doen Aha. Goed, um, ja, dat was het dan in ieder geval voor, uh, voor deze week. Ik wil in ieder geval uh, iedereen uh, hartelijk danken voor het deelnemen. Dan ben jij dan in, dat, in dit geval uh, Peter en ikzelf en Yoshi. En uh, de luisteraars, uh, hartelijk dank voor het luisteren. Uiteraard zijn we er volgende week weer. En uh, ik zou zeggen, nou ja, ik wens iedereen uh, in ieder geval een hele vrolijke en uh, vooral vrije week toe. Ja, ik zou zeggen, toedeledoki. Toedeledoki.